Het besluit van Leefbaar Rotterdam werd door fractieleider Snijder bekendgemaakt bij Knevelen van de Brink. Volgens Snijder is het financiële risico te groot en het draagvlak onder de bevolking te klein. Bij de plannen voor het Feyenoordstadion zou Rotterdam voor 165 miljoen euro garant moeten staan. Bij een faillissement is de stad dat geld kwijt. De verdachte van de bomaanslag op de marathon in Boston... heeft voor de rechtbank verklaard dat hij onschuldig is. Djokhar Chanaev staat onder meer terecht voor viervoudige moord... en het gebruik van een massavernietigingswapen tijdens de marathon van Boston in april. Het OM beschuldigt hem van in totaal 30 misdrijven.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 In Luxemburg worden waarschijnlijk nog dit jaar vervroegde verkiezingen gehouden. Premier Jonker gaat morgen naar de Groothertog met het voorstel om het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Jonker staat onder grote druk om af te treden. Meerdere partijen zeggen dat hij heeft gefaald bij het aanpakken van misstanden bij de Luxemburgse geheime dienst. Rusland doet geen verder onderzoek naar de dood van RTL-cameraman Stan Storimans. Storimans kwam in 2008 om het leven tijdens de oorlog tussen Rusland en Georgië. Volgens Nederlandse onderzoekers door een Russisch bombardement. Volgens Rusland is daarvoor geen bewijs. Dan nog het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag eerst de wolkenvelden, later meer zon en het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 een mooie zomeravond gisteren in Vlaardingen. Op de markt rondom de grote kerk zitten honderden mensen... in de avondzon te luisteren naar de bijaard van die kerk. Bespeeld door de Poolse Fiebig. Chopin speelt ze, Bach, Rossini, maar ook Birds van Anouk... en Euphoria van Loreen. De klanken van de bijaard waren neer op de markt... en het geluid vermengt zich alleen met dat van de vogels. Goedenacht. Van harte welkom in ons Huis van de Maan... In juli worden in Vlaardingen de Vlaardingse bijaardweken georganiseerd. Op de dinsdagavonden in juli bespelen werelds beste bijaardiers... de bijaard van de Grote Kerk. Gisteren dus Malgo Shafibig, bijaardier van de Utrechtse Dom. En de bijaardweken werden vorige week geopend... door haar voorganger daar in die toren, Ari Abbenes. Samen met Saskia Kolen op Blokfluit. En die hoort u nu met de compositie van Jacob van Eyck. Fantasie en echo. Ja, die Vlaardingse bijaardweken die worden georganiseerd door Ben van der Linden. Geen bijaardier zelf, wel een virtuoos overigens op de toetsen. Als pianist was hij begeleider van onder andere Paul van Vliet, Teller Bossiers, Lise-Lore en Fons Jans. Hij was pianist bij het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Hij is en blijft componist. En tegenwoordig is hij vooral ook organisator van culturele evenementen in zijn stad, in Vlaardingen. Ben, welkom. Fijn dat je er bent. Deze compositie klonk vorige week in Vlaardingen. Deze compositie van Jacob van Eyck. Dat klopt. De, wij hoorden net dus uh, Saskia Kool op de blokfluit... en Arie Abbenes op, uh, op de Bijjaard. Zoals we dat zo mooi in het mooi Nederlands zeggen. Hoe moet ik me dat concert voorstellen? Want uh, Arie Abbenes zit boven in de toren daar van die grote kerk. En waar staat Saskia dan met haar blokfluit op dit moment... Nou, die, die hebben we beneden neergezet. En dat gaf natuurlijk wel even wat technische hoofdbrekers. Maar die hebben we keurig opgelost. En dat konden we doen door middel van een geluids- en een beeldverbinding. En uh, dat maakt dus dat, uh, dat ze dus perfect uh, samen konden spelen. En wie leidt dan tijdens zo'n concert? Is het dan toch de beradier die, die letterlijk de toon zet? En volgt Saskia op die blokfluit? Of is het echt een, een, een 100% samenspel op dat moment? Ik denk dat het om en om is. Hè. Op een gegeven moment zijn er bepaalde punten waarop je op elkaar let. En ook, ook uh, fysiek aan elkaar kunt zien waar je bent. Hè. Want uh, auditief uh, kom je niet altijd natuurlijk helemaal uit vanwege de afstand. Maar in principe kan je op deze manier toch goed samenspelen. Dat is toch wel gebleken in ieder geval. Ja, vorige week is dat gelukt in, in Vlaardingen. Bijraad en blokfluit. ik vind het een opvallende combinatie. Ja, maar wat er zo mooi aan is... het is allebei wel iets van wat zo uh, mooi tot zijn recht komt... Uh, Onder, het, uh, ja, onder de bomen op het plein in Vlaringen en, en op alle andere bomen op mooie pleinen in Nederland. Het is toch wel iets, uh, als je dan die blokfluit hoort... dan zit je toch een beetje in de vogelwereld... en die, die bijaard die daar zo mooi uh, doorheen speelt. Ik vind het een hele mooie combinatie. Ja, het is een compositie trouwens van Jacob van Eyck... en dat is een verre voorganger... van Arie Abanez en Margot Fiebig in de hè. Dat klopt, ja. Hij is, uh, is die van Utrecht geweest. Hij was natuurlijk ook componist en blokfluitist. En uh, daarom heeft hij natuurlijk ook zo'n uh, zo divers werk kunnen maken. Hè? Want je hebt natuurlijk ook beroemde blokfluitstukken van Van Eyck. En uh, ja, ook veel bijaardstukken. Dus, uh, en die werelden die zijn uh, in deze combinatie mooi samengekomen. Ja, alles kwam samen vorige week bij de eerste uh, editie van de reeks concerten... in het kader van die Vlaardingse bijaardweken. De hele maand juli staat Vlaardingen in het teken van die bijaard. Eerst even naar dat plein, naar die markt in Vlaardingen. Een, een rond plein is het, heel sfeervol. Neem ons mee naar dat plein op zo'n avond. Hoe, hoe ziet het plein eruit op zo'n avond? Ja, het is een, zoals je zelf terecht zegt, een heel sfeervol plein. Het, is, het heeft een beslotenheid omdat het rond is, en uh, mensen zitten dus op stoelen rond de toren. En uh, er staan lindenbomen en die lindebomen die voegen iets toe... wat de meeste mensen zich niet uh, direct realiseren... maar die hebben ook een geur uiteraard. En die geur uh, die werkt enorm mee aan de atmosfeer. Niet iedereen realiseert zich dat, maar dat is uiteindelijk wel zo. En dat alles bij elkaar, als je dan die muziek hoort en dan onder die bomen en mensen zitten daar rustig, want gebleken is dat de mensen uit zichzelf stilte in acht nemen zonder speciale luisterplaatsen. Uh, dat alles bij elkaar geeft een hele bijzondere sfeer en daar komt bij dat de bebouwing van de markt ook wat ouder is. Hè? Het is niet gigantisch oud, maar toch een sfeervol mooi plein is het gewoon. Ja, honderden mensen uh, zaten er, gisteren bijvoorbeeld. Ik was er gisteren bij. Honderden mensen zitten te luisteren. Sommigen zitten op een terrasje. Die zitten tegelijkertijd wat te eten of wat te drinken. Maar toch hangt er een soort serene rust. Er is inderdaad uh, heel veel belangstelling voor die muziek. Terwijl je normaal uh, bij de klanken van de uit boodschappen gaat doen... of naar de bloemenmarkt gaat of op een terrasje met je vrienden klets. Dat was niet het geval gisteren. Iedereen heeft echt aandacht voor die muziek. Hoe dwingen jullie dat af als het ware... Ja, dat kun je natuurlijk enigszins sturen. Uh, wij doen dat doordat we in de eerste plaats de markt afzetten voor al het verkeer. Dus er kunnen geen, uh, ook zelfs geen fietsen en brommers uh, op de markt komen. Dat betekent dat mensen dus al ongestoord kunnen luisteren. Vervolgens uh, plaatsen we beeldschermen, waardoor mensen dus kunnen zien wat er boven in de speelkabine gebeurt. En dat is wel een eye-opener gebleken, want heel veel mensen hadden natuurlijk geen flauw idee van, van hoe die klank tot stand kwam. En nu zien ze plotseling. Uh, hoe dat werkt. Hè? Heel veel mensen weten zelfs het verschil niet tussen orgel of bijaard. Hè? Heel vaak worden die begrippen verward. Men denkt allebei, het heeft iets met een kerk te maken. Wat trouwens nog zeer uh, discutabel is, maar dat is een ander onderwerp. Heeft een bijaard niet per definitie iets met een kerk te maken? Een orgel niet natuurlijk. Nou, een bijaard is op een gegeven moment... Uh, dat is heel interessant beschreven in het boek van Helene van der Weel... dat bijaard is op die een gesteld? gegeven moment... dat is een, de, de oud-stadsbijaardier van Den Haag... die een prachtig boek heeft geschreven over de, de geschiedenis van de bijuit in Nederland. En uh, het komt er eigenlijk op neer dat er, uh, er zijn fluctuaties geweest... en er is ook een periode geweest waarin op een gegeven moment... Uh, bijuit en religie helemaal niet verbonden waren met elkaar. En op een gegeven moment hebben wij die connotatie weer gemaakt... en denken wij dat het met kerken te maken heeft. Dat is op zich een logische gedachte... omdat torens meestal naast kerken staan. Maar een bijuit kan ook in een uh, toren zitten bijvoorbeeld. Ja, en sterker gezegd, ook als de toren naast de kerk staat... is die zelden van de kerk. Want ook in Vlaardingen, en maar bijvoorbeeld ook in Antwerpen is de toren van de gemeente en niet van de kerk. Dus eigenlijk luisterde ik gewoon naar het kalion in de gemeentoren. In, in feite in plaats wel. van in de kerktoren. In feite wel. Dus Net zoals een orgel ook op allerlei andere plaatsen kan staan, dan alleen maar in die kerk. Gaat dat ja. eigenlijk ook voor voor, voor ja. die bijar. Dus daar, daar kun je dan gaan luisteren. Je kunt er gaan kijken, dat maakt het inderdaad er heel bijzonder. En dat doen mensen ook al mass veel mee op. Want je kunt natuurlijk in principe overal op die markt gaan zitten. Maar mensen uh, gingen echt met z'n allen naar het beeldscherm kijken om als het ware, dat, dat gevoel meer te beleven. Ik heb dat ook gedaan gisteren. En ik was erg onder de indruk... met name van de coördinatie. Want dan zie je die vrouw spelen... die Malgosha Fiebig. en dan... Ze, ze, ze, ze speelt natuurlijk met haar handen, ze speelt met haar voeten. Dat gaat allemaal tegelijk. Ik vroeg me op een gegeven moment af, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Begrijp jij dat als toetsenist, hoe ze dat doet? Ja, ik begrijp het wel, omdat ik zelf veel orgel gespeeld heb vroeger. En daar doe je het ook. Hè? En organisten hebben heel vaak nog verschillende manualen boven elkaar. En dus ook pedaalwerk. En uh, daarom zie je de combinatie organist... En bij haar die zie je ook regelmatig. Het, het, is niet, het is geen must, maar je ziet het heel vaak wel. Dus wat dat betreft is het voor een organist alweer wat makkelijker... dan voor een pianist om bij haar te spreken? Te spreken. In zekere zin wel. Het feit dat je natuurlijk je voeten onafhankelijk beweegt van, van de handen... dat is natuurlijk iets wat de organist... Uh, al natuurlijk van zichzelf uh, heeft meegekregen omdat hij dat vanuit zijn orgel kent. Ja, ik heb er met belangstelling en met bewondering naar zitten kijken. Ik kan niet eens schakelen in de auto. Dus <laughs> ik, ik vroeg me echt af hoe dat allemaal in één brein samen kan komen en hoe dat brein en al die signalen tegelijkertijd kan, kan afgeven. Heb je het nooit overwogen trouwens? Want je hebt orgel gespeeld, ook in Vlaardingen, als jong jochie al, hè, kerkorgel. Ja, dat klopt, ja. Je hebt jarenlang natuurlijk piano gespeeld, dat doe je nog steeds uh, overigens, wat minder dan, dan vroeger. Daar gaan we het straks over hebben. Maar goed, je speel speelt nog steeds piano. Heb je de bijaard nooit overwogen? Nee, omdat ik, ik, ik vind die pianowereld en ook de, uh, de, de bredere toetsenwereld... dus de elektronica die ik heel vaak gebruik ook... die vind ik eigenlijk dermate interessant. En dermate, uh, ja, dat vraagt zoveel energie... dat je eigenlijk, uh, je kan er nauwelijks iets naast doen. Hè? En toen had, toen had ik ook zoiets van, ja, alles is een vak... en laat die bijjaard die nou maar heel goed bijaard spelen... En ach, wat zal ik me daar nou in gaan mengen? Wat heeft dat voor zin? Hmm. Ik had er ook, ook geen muzikale aanvechting toe om dat te doen hoor. Omdat, uh, ja, ik kom al aan mijn trekken op de vleugel. Dat vind ik al zo'n uitdaging. Dat is al, dat is al meer dan genoeg. Maar je hebt wel een, een zwak voor die bijhaard. Anders zou je die weken niet organiseren. Hoe ben je ooit op het idee gekomen om uh, die weken te gaan organiseren in jouw stad, in Vlaardingen? Het heeft te maken met, met twee dingen. Uh, ten eerste dat ik een zwak heb voor dingen die authentiek zijn. Wat het dan ook is, dat kan, uh, dat kan van hele specifieke heavy metal zijn tot, tot inderdaad uh, carillons of tot huisorgeltjes. Dat, is, uh, dat kan van alles zijn, mits het, een soort, mits het iets bijzonders heeft en iets waarvan ik denk van hé, hey, dat zou wel eens wat extra aandacht mogen krijgen. Mm -hmm. Maar een andere, uh, uh, de tweede reden en aanleiding was dat uh, zes jaar geleden de restauratie van het Oranje Carillon is uh, voltooid. Dat is ook geadviseerd door Adi Abbenes trouwens. Dat is het kaljon in de uh, toren van de Grote Kerk Inderdaad, van dat is uh, het oranje kaljon dat in 1950 daar is geïnstalleerd. En uh, dat was dringend aan een, uh, aan een opknap beurt toe. En dat is dus uiteindelijk zes jaar geleden afgerond. En toen dacht ik, ja, dan moet je eigenlijk iets meer doen... dan die ene week, weekse bespeling van Bas de Vrome, die onze stadsbijardier is. En zodoende ben ik naar de gemeente Vlaardingen gestapt. En toen heb ik gezegd, nou, ik vind dat we er iets mee moeten doen. En ze hebben mij daar de ruimte voor gegeven om dat te doen. En ze hebben dat ondersteund. En dat doen ze nog steeds. Daar ben ik ze heel dankbaar voor. En dat leidt tot dit resultaat. Ja, het was gisteren heel druk. Zo'n 500 mensen, schat ik, op ja. die markt. Maar dat is natuurlijk geen gegeven als je daarmee begint. Hè, met uh, zo'n zo evenement. Hield je je hart niet vast? Dacht je niet straks uh, zit ik daar met mijn concerten en mijn klapstoeltjes... en er komt niemand? Ja, toch wel. Iedere organisator is natuurlijk best bang dat het op een gegeven moment dat het niet lukt. Hè? En wij zijn natuurlijk zeer weersafhankelijk. Maar dat hebben we uh, aardig kunnen beperken... doordat we dus regenvoorzieningen hebben... waardoor iedereen droog kan zitten. Maar de meeste mensen hadden een paar jaar nodig... om dat te ontdekken dat het zo was. Dus het duurde even voordat de loop erin zat? Ja, inderdaad. Maar wat voor mij een hele belangrijke ontdekking... Was dat je met iets uh, relatief eenvoudigs uh, de harten van de mensen kunt raken. Dat betekent dat je zou kunnen denken: ach, een speling, nou Is dat nou zo spectaculair? Is dat nou zoiets bijzonders? Maar uh, ik denk dat de rust die daarvan uitgaat, ik wil niet zeggen zenachtig, maar het heeft iets van mensen hebben eindelijk gewoon eens de, ja, de gelegenheid om rustig naar iets te luisteren. En dat doen ze uit zichzelf, hè? Vandaar dat we geen luisterplaatsen hebben, want mensen die vinden zelf dat ze gewoon stil moeten zijn en luisteren. Dat heeft niemand ze ooit gezegd. Nee, het, het spreekt kennelijk aan en kennelijk brengt die muziek ook iets van rust en iets van contemplatie eh, met zich Blijkbaar ja. Heel veel er leeft trouwens mee. Hebben we die bij uitweken. Je hebt iets lekkers meegenomen ook, hè? Dat zijn de roomboterklokjes. <laughs> ja, ik ga er één proeven ja, ja, als je het ja. goed vindt. Die zijn echt gebakken ter gelegenheid van de bijaardweken, hè? Ja, er is een Vlaardingse bakken die ik uh, ver heb kunnen krijgen... om uh, alleen tijdens de bijaardweken om die uh, Vlaardingse klokjes uh, te bakken. Hier je er ook eentje? Uh, ja, graag, dank je. Ik weet hoe ze smaken en ze zijn zeer de moeite waard. En die worden ook Kans geserveerd iedereen, op de markt, hè, tijdens de bijaardconcerten. Ja, en ik vind het bijzonder leuk, want dat onderstreept namelijk ook dat, uh, dat er niet alleen maar boven in de toren iemand bezig is om met die klok iets, uh, klokken iets te doen. Maar dat alles eromheen uh, in Vlaardingen met klokken bezig is. Dat kan de bakker zijn die dit bakt, dat kunnen de restaurants zijn die menu serveren. Uh, hè, dus zo, zo hebben we heel veel verschillende uh, linken naar verschillende dingen... waardoor mensen ervan bij betrokken worden. Ja, ze zijn trouwens erg lekker. Ja, maar, en... maar dat eventjes terzijde. Even terug naar, naar uh, die bijaard. Je zei dat ik uh, heb een zwak voor authentieke instrumenten, voor bijzondere instrumenten... en dan ook nog eens voor instrumenten die misschien wat vergeten dreigen te raken. Die bijaard dat is echt ons instrument. Hè? Dat is het instrument van de uh, lage landen. Is dat een instrument wat inderdaad... Uh, wat een beetje op een zijspoor is uh, terechtgekomen in de afgelopen decennia? Dat heb ik altijd gedacht. En door die bijjaardweek uh, vijf jaar geleden uh, te initiëren... heb ik uh, ontdekt dat het helemaal niet het geval is. Mm -hmm. Tot mijn stomme verbazing is de gemiddelde je niet een oude man met een baard, maar zijn dat heel vaak jonge mensen. En... Uh, toen bleek eigenlijk dat die hele bijaardwereld veel levendiger was dan ik ooit had verondersteld. En toen bleek ook dat als je goede spelers wil hebben, dat je best wel een jaar van tevoren moet gaan bellen. Omdat die gewoon anders op toeneen in Amerika zijn. En dat heb ik vroeger nooit beseft. Op toeneen in Amerika? Ja, Amerika is een land waar uh, de campussen van, van uh, universiteiten heel vaak torens hebben met, uh, met Carl Jons erin. En uh, alle goede spelers van, uh, van West-Europa gaan daar op gezette tijden naartoe. Dus wat dat betreft is het een, een vak wat ook uh, over de oceaan wordt gewaardeerd. Ja. Toch denk je bij een in, nou ja, Toch inderdaad aan een meneer met een baard. die smorgens uh, welgemoed uh, in een oude uh, uh, ripfluwelen broek uh, de toren beklimt. en dan fijn uh, uh, vrolijke liedjes over de stad uitstrooit. Sinterklaasliedjes in de Sinterklaas tijd. vrolijke zomerse melodietjes. Tulpa uit Amsterdam in de zomer. Dat is het beeld van de bijaardier... Als je luistert naar wat er allemaal kan met die bijhaard, en wat jullie allemaal presenteren tijdens die bijhaardweken. dan ontdek je een heel nieuw instrument als het ware. Dat is waar, maar ik wil er tegelijkertijd ook voor pleiten... om die, dat oude beeld van die bijhaard ook vooral intact te laten. Want ik vind de charme van uh, dat je uh, op een markt loopt... en je hoort in de verte hooi in de bijhaard spelen. Of je komt, wat ik de mooiste combinatie vind... in een IJsselstadje in Zutphen of in Kampen... en je, je hoort daar over die IJssel hoor je, uh, klokken... Ja, daar, daar kan ik ontroerd door raken. Want ik denk dat het zo Hollands dit is. Dit hoort zo bij ons. Uh, dus wat dat betreft wil ik het element van. bijuit als buitenmuziek. Uh, gewoon eigenlijk ook als achtergrondmuziek. Eigenlijk heel oneerbiedig gezegd. Uh, wil ik eigenlijk. Uh, uh, ja, dat moet, wel, dat moet wel blijven. Want dat wij dat nu vier of vijf uh, avonden per jaar. in het, in het zonlicht zetten. Uh, als een concertinstrument. Dat is prima, maar dat moet je ook niet het hele jaar doordoen. Ik vind gewoon dat de bijaard inderdaad een, een, een volksinstrument is... wat door de stad moet klinken. En dan is het ook niet erg dat er een anonieme speler zit. Alleen vijf keer per jaar heffen wij die anonimiteit even op... en dan krijgt die bijaardier een gezicht... en die krijgt een foto in de fotogalerij in het café. En uh, die krijgt een programma waar zijn naam op staat, zijn of haar naam. En een applaus in de, applaus. de deur van de kerk. Ja. He, maar gisteren komen de prima die ook naar beneden en dan wordt ze echt toegejuicht. En ja. dat is voor mij ja. die ook wel een verrassend effect lijkt me. Dat is het zeker. En ik denk dat ze wat dat betreft, dat ze heel erg gesterkt worden, dat hun, hun vak wel degelijk zin heeft. Want als je daar natuurlijk hoog en droog en eenzaam in die toren zit, dan kan je, je natuurlijk afvragen van ja, wat is de functie van wat ik doe? Nou, die wordt op, tijdens de Vlaamse bijaardweken wordt die heel duidelijk gemaakt in één keer. Ja, nou, is uh, zo'n vrouw als uh, Malgosja Fiebig uh, gisteren of, of uh, haar uh, uh, voorganger Arie Albanes. Zo zijn er nog meer. Hè? Dan zijn dat bijaardiers die echt virtuoos zijn. Die bijaardiers die die vrolijke wijsjes over de stad heen strooien... moeten die per definitie ook zo goed zijn als deze bijaardiers? Of zeg je nee, je kunt voor je achtergrondmuziek... ook met minder virtuoze bijaardiers toe? Dat laatste volgens mij. Het is wel zo, dat heb je natuurlijk in alle soorten muziek... je hebt bepaalde mensen die niet zo virtuoos zijn... maar die heel goed uh, snappen wat ze moeten doen... en ook vooral wat ze moeten laten. En als mensen dat weten, dan, dan zijn het goede muzici. Ja. Herken jij nou een bijaardier aan zijn of haar geluid? Ik bedoel, zo'n zo vrouw als gisteren, Margosja Fibik, Ze is in Polen opgeleid. Ze speelt ja. op het enige karaljon in heel Polen. Dat van de uh, Sint-Katharina-kerk in uh, Gdansk. Gdansk was een handelse stad. Dus vandaar dat die stad ook een karaljon had. Maar dat is vrij uitzonderlijk in Polen. Herken je haar meteen als je hoort spelen? Denk je, ah, dat is de, de, de klank van Magosja Fibik? Uh, nou, na gisteravond wel. En waaraan uh, herken je haar dan? Nou, eh. Uh... Het is, uh, bij haar uh, ontdekte ik een bepaalde subtiliteit. Uh, je hebt bepaalde spelers die wat die virieler spelen. Hè, die gewoon duidelijker, ook luider spelen, maar ook... Uh, virieler, dat is meer rammen op, uh, op uh, de Ja, toetsen. dat is dan hè, uh, wat oneerbiedig gezegd, maar dat zijn dan nou wel mensen die gewoon met... met, met uh, ja, Ma Maugosje heeft ook power, maar die, die heeft heel ingetogen gespeeld. En, die, uh, en er zijn bepaalde mensen die gewoon... Uh, wat, ja, iedereen heeft zo zijn eigen benadering. Hè? Zoals je dat bij alle muziciën hebt. Hè? Iedereen heeft toch zijn, zijn, zijn eigen geluid. Ja, gisteren speelden ze uh, klassiek werk. Ik uh, zei het al, ze speelden uh, Rossini en ze speelden Bach en ze speelden, ze speelden Chopin. Maar ze speelden ook uh, popzongs. Zoals bijvoorbeeld Birds van Anouk. Birds van Anouk, maar dan op de Domtoren van Utrecht. Gisteren speelden ze, uh, en zo is dan Malgo Fiebich. deze compositie ook op, de, uh, op het klokkenspel van de grote kerk in Vlaardingen. Rondom die kerk uh, worden uh, in juli altijd de uh, Vlaardingse bijuitweken georganiseerd. En de organisator daarvan, Ben van der Linden, is uh, van uh, mijn gast in Casaluna. Birds van Anouk, uh, je, je hoort dat liedje ineens op een heel... Andere manier als je het gespeeld hoort worden op, uh, op de bijaard, kan je in principe nou iedere willekeurige compositie bewerken voor bijaard? Nou, ik vind van niet, en ik heb daar met een aantal bijaardiers ook discussie over gehad, omdat sommigen uh, een voorliefde hebben om bijvoorbeeld impressionistische muziek erop te spelen. En die, ken, die, die wordt gekenmerkt eigenlijk uh, door, door specifieke uh, akkoorden met veel uh, boventonen... die niet zo gangbaar zijn, als ik het even simpel mag stellen. Mm -hmm. En als je dat uh, op een bijaard gaat spelen, dan ga je dat vermenigvuldigen... waardoor je helemaal niet meer, ho uh, niet meer hoort welk stuk er aan de hand is. Dan kan je in een programmaatje zien, oh, dat is kennelijk Debussy. Maar... Uh, het gaat er natuurlijk altijd om dat je, kan, dat je als luisteraar kunt volgen wat er gebeurt. Eh, bij kerkorganisten kan er ook wel eens een probleem zijn dat ze een tempo zo hoog nemen dat de akoestiek van de kerk verhindert dat je hoort waar het over gaat. En uh, ja, dat heeft natuurlijk te maken met het, het, het, het afstemmen op je publiek en op het afstemmen op je omgeving, of je dat kan. Ja, dus je zegt eigenlijk: wees terughoudend in het bewerken van composities voorbij. Het want niet. Uh, iedere compositie is geschikt voor die bijuit. Dat vind ik. En ik weet dat er een aantal mensen zijn die er anders over denken. En ik snap ook wel dat ze natuurlijk hun, hun, zeg maar, hun blikveld wat willen verruimen. Dat ze denken van oké, okay, wij kennen al die Jacob van Eyck stukken kennen we nu wel. En nu willen we weer eens iets anders doen. En het is ook volstrekt legitiem hoor dat men dat wil. Maar ik vind wel dat toch soms men wat, dat, wat kritischer in moet zijn. En ik, uh, ja, ik ben daar gewoon heel streng in, laat ik het zo maar zeggen. Ja, en zo'n versie van Birds, vindt het een mooie versie? Nou, het is natuurlijk... Uh, uh, de opzet is volledig geslaagd dat daar publiciteit mee gegenereerd is. En dat is ook belangrijk, natuurlijk, ja, absoluut. Dat, dat is, is ook, ook weer publiciteit mee. voor de bijhaard. Ja, ja, ja natuurlijk. precies. Je hebt die bijhaard nooit uh, bespeeld. Je bent wel gevallen voor de toetsen, voor andere toetsen. Um, ja, ja. Waarom was dat eerder? Waarom wilde je zo graag, om te beginnen, uh, kerkorgel spelen in Vlaardingen? Nou, uh, kijk, het is begonnen, heel simpel, dat er gewoon bij ons thuis een piano stond. En dan ga je uiteindelijk ga je spelen en dan denken, de, denken je ouders van... God, die moet maar eens les hebben en uiteindelijk ga je, ga je dan piano spelen. En toen was er een, een, uh, een onderwijzer op de lagere school... die in het mannenkoor zong van de, van de Johannes de Doperkerk in Vlaardingen. En toen moest er s'avonds een lof, wat we toen nog in die tijd hadden... moest begeleid worden en toen zei hij van volgens mij kan jij dat. En toen ben ik orgel gaan spelen. En later ben ik natuurlijk ook les gaan nemen. Toen heb ik nog een tijd orgel gestudeerd ook. Maar uiteindelijk heb ik toch voor de piano gekozen. En toen heb ik ook heel resoluut gezegd... dan speel ik ook geen orgel meer. Want ik wil ook niet aan een soort... Uh, ja, ik wil geen half werk leveren. Ik vind gewoon dat uh, als je iets doet moet je het goed doen. En ik... Uh, ja, ik euh, Nou ik wou zeggen, ik erg me aan mensen die dat niet doen. Dat is niet waar ik erg me niet zo snel. Maar ik vind euh, ja, dat je moet gewoon de lat heel hoog leggen en je moet, je moet zo goed mogelijk iets doen. En je kunt maar in één ding echt heel goed zijn, zeg je. In jouw geval op de piano. Voor mij geldt dat zo. Er zijn ongetwijfeld mensen die uh, uh, multitalent zijn... die dat allemaal uh, goed kunnen. Maar uh, voor mij lag daar de grens eigenlijk. Dat ik dacht, laat het orgelspel maar in iemand anders over... die dat voortreffelijk kan doen. En ik luister er bijzonder graag naar. En ik wil graag ook een orgelcd produceren... of een orgelfestival organiseren. Dus als zodanig kan ik natuurlijk wel mijn affiniteit met het orgel... en trouwens met andere soorten muziek... kan ik daarmee uh, tot uitdrukking brengen. Ja, maar jij speelt zelf die piano. Dat is een veel lichter geluid natuurlijk dan dat... Van ...van het orgel en zeker dan dat van het kerkorgel. Is dat ook de reden ja. dat je voor die piano gekozen hebt? Nee, dat niet. Want pas op tot, uh, dat ik aan een synthesizer ga zitten. En daar kunnen natuurlijk de meest uh, zware klanken uitkomen. Ja, en dat is waar. Uh, daar heb ik ook wel enigszins voorliefde voor. Dus ik, uh, ik ben nogal een liefhebber van nogal wat stevige muziek... ...als ik het zo mag zeggen. Ja, dus niet de, de, de, de, de uh, leuke frivole piano deuntjes. Daar gaat het jou niet om. Het moet body hebben wat jij maakt. Nou. Alles wat er in muziek gebeurt moet uh, op de een of andere manier moet lading hebben. Maar die blokfluit alleen die kan ook lading hebben, hoor. dus het hoeft niet heavy te zijn maar iets moet kracht hebben. Als iets geen kracht heeft, dan vervel ik me erbij en dan denk ik ook dan, dan stoort het mij. Iets moet gewoon intensiteit hebben. Dat is het eigenlijk het beste woord. Ja, intense muziek. Daar ben ja, jij een pleitbezorger ja. voor. Ja. Um, je, je hebt als pianist uh, gewerkt bij het Rotterdamse Philharmonisch Orkest, maar ja. je hebt ook uh, heel veel mensen begeleid in het theater. Daar ben je misschien wel het meest bekend uh, door geworden. Je hebt Paul van Vliet jarenlang begeleid. Maar ook Fons Jansen, Lieselore Gerritsen bijvoorbeeld, Della Bossiers. Um, dat is ook dienend werk tot op zekere hoogte. Jij zorgt ervoor dat die vocalisten kunnen uh, stralen. Voel jij je daarin nou verwant met de bijaardier? Want ook voor hem of haar geldt, iedereen hoort zijn muziek... en zonder uh, dat werk uh, is die bloemenmarkt ineens toch een stuk saaier. Maar niemand weet wie het is. Ja, nou, ik voel me daar in zoverre verwant mee... dat ik denk, van als die muziek een functie heeft, dan ben ik gelukkig. Want daar, is, daar doe je het voor, hè? En als zodanig kan ik ook, wat ik in familiale kringen wel eens wil doen... Euh, achtergrondmuziek spelen als er een feestje is. Daar heb ik geen enkel bezwaar tegen. Want goede achtergrondmuziek spelen is ook een vak... En uh, ik, er is niets mis mee om dat te doen. En dan vind ik het op dat moment ook leuk om dat zo goed mogelijk te doen. Ja, maar ook die anonimiteit, die relatieve anonimiteit als begeleider heeft je nooit gestoord. Maar jij bent nooit de ster. Dat is altijd Paul van Vliet of Lieselore Gerts of Fons Jansen. Ja, nou dat heeft me helemaal nooit wasgezeten. gezeten. Om een reden dat uh, als, je, uh, als je goed begeleidt... Dan krijg je vanzelf ooit wel een keer aandacht als goede begeleider. Dus ik vind uh, het helemaal niet nodig om een soort mislukte solist te zijn. Ik voel me ook veel meer op mijn plaats als ik begeleid. Dat ook, is kennelijk ook, uh, denk ik, ook mijn sterkste kant misschien. Want ik ben niet zo. Ik ben ook als mens geen solist. Ik wil helemaal niet. Uh, misschien is mijn ego niet groot genoeg. Of uh, ik heb er niet zo over nagedacht waardoor het komt. Ik heb gewoon geconstateerd dat het zo is. Dat ik het gewoon prettig vind om mensen te begeleiden. Ja, dat heb je jarenlang gedaan. Je hebt ook met heel veel mensen cd's gemaakt. Bijvoorbeeld met de Vlaamse de la Bossiers. Ook je levenspartner trouwens. Ja. In de jaren negentig maakte je samen met haar bijvoorbeeld de cd. 10 plekken, om nooit meer te vergeten. Die staat vol met liedjes over die bijzondere plekken in een mensenleven. Waaronder een plek die voor jullie alle twee heel belangrijk is. De Onze Lieve Vrouw. Toren in Antwerpen. Uh, de Toren kreeg op de CD een Ode, of eigenlijk liever gezegd, de bijaard hier die daar toen speelde, kreeg een Ode, Geert de Hollander. En hij speelt ook mee in dit uh, liedje Della Bossiers en Ben van der Linde, de bijaard. Gij die daar boven in het wand van tussen de kant. Muziek zo fijn als Lierse kant, de stad door laat spelen. Er zijn er voor wie de muziek er is om op te dansen. Maar liever is mij uw kantiek vanaf die spitse transen. De bijaard door De La Bossiers en Ben van der Linde... met medewerking van Geert de Hollander was in de jaren negentig bijaardier van de Onze Lieve Vrouwentoren in Antwerpen. Die bijaard staat vannacht centraal in Casaluna. In de maand juli worden namelijk in Vlaardingen de Vlaardingse Bijaardweeker georganiseerd En Ben van der Linden is organisator daarvan. En vannacht uh, mijn gast hier bij de NCRW Radio 1. Jullie treden trouwens binnenkort weer samen op, hè, Della Boschiers en jij. Op 9 augustus in het Openluchttheater Rivierenhof in uh, Antwerpen. En dat is eigenlijk best bijzonder, want je speelt veel minder vaak dan vroeger, hè? Dat klopt, ja. Dat wil ik wel heel even toelichten. Ik wil er vooral geen zielig verhaal van maken... maar ik ben in de jaren negentig getroffen door een behoorlijk zware nekhernia. En daardoor is mijn rechterarm tijdelijk verlamd geweest. Dus uh, dat, was, dat bleek uiteindelijk toch wel uh, dermate hinderlijk te zijn... dat ik heb besloten om uh, gewoon minder te spelen. Dus, uh, maar hoe pijnlijk is dat voor een pianist? Het is, laat ik het zo zeggen, niet leuk... Maar uh, ik heb natuurlijk wel in de loop van de jaren mijn ei kunnen leggen. Wel, uh, ik heb natuurlijk wel opgeteld bij elkaar wel een paar duizend voorstellingen gespeeld, en ik ben een paar duizend keer ongelooflijk nerveus geweest. Hm. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat het misschien ook wel een soort goed uitkwam. Op, maar, een soort uh, opluchting. <laughs> ja, was je zenuwachtig als je op moest altijd? Ja, verschrikkelijk. Ja, en het is nooit overgegaan, en ik heb het dus nu nog. He, dus als ik met Della, dus de keren dat wij nu nog optreden... want het is dus zo dat ik door de, de, de toestand die geweest is... kan ik niet zoveel meer spelen. Maar de keren dat we spelen, ja, dan ben ik altijd weer nerveus. Het is, uh, want je moet, toch, uh, ja, je, je moet toch niet alleen uh, verwachtingen inlossen... maar ik zeg altijd zo, iemand die een toneel opgaat... die wil op de een of andere manier gaan toveren. Die wil dat de mensen die avond iets meemaken... wat ze nog nooit hebben meegemaakt. En dat lukt je natuurlijk maar één op de, één op de honderd keer... dat er eens een avond is die echt... Uh, dat je zegt, nou, dit was hem helemaal. En voor de rest, dat hadden wij natuurlijk in de tijd met Paul Vervliet ook... dat we na afloop zeiden van, nou, het was een acht. Het was een, uh, of een negen. Maar je wil een tien. Je wil een tien. En die heb je enkele keren heb je die. En die, ja, die avonden vergeet je nooit. Ja, en dat streven, die tien te halen... dat maakt ook zenuwachtig voordat je dan opgaat. Ja, gigantisch. Ja, ja enorm. Ja. Nooit overgegaan. Is het wat dat betreft voor jou eigenlijk ook wel heel prettig... om verder achter die schermen uh, door te zijn gegaan met je vak. Want je, hè, je speelt wel minder, maar uh, als, als een soort compensatie zou ik gaan zeggen... organiseer je enorm veel uh, evenementen in en om uh, Vlaardingen. Inderdaad een orgelestafet heb je georganiseerd. Je hebt ook een cd-project uh, opgezet, Vlaardingen Klassiek. Daar laten we in het volgende uur iets van uh, horen. De bijaardweken uh, zijn aan jouw uh, brein ontsproten... Is dat uh, uh, een manier om toch met je vak bezig te kunnen zijn... zonder dat je die arm hoeft te belasten en zonder dat je die zenuwen hebt? Ja, absoluut. Want het is, uh, het is zo dat ik vroeger ook altijd een regelaar al was... Als er uh, optredens waren, ook in de tijd dat we Della nog met de groepen geleiden, dan moest ik vier muzici uit alle hoeken van Nederland... van Limburg tot, tot uh, en, en, en Rotterdam en, en Utrecht... moest ik bij elkaar zien te brengen. We zullen wel in één busje op hetzelfde moment komen met de goede spullen. En ik was degene die het regelde. En uiteindelijk heb ik dat nu gewoon voortgezet met, met het organiseren van dit soort dingen. Zoals die Vlaardingse bijaardweken. Um, je organiseert ze nu voor de zesde keer, klopt dat? Dit jaar is de vijfde keer. De vijfde keer. Ja. Um, dan kan ik me voorstellen dat het op een gegeven moment toch wel heel lastig is... om steeds maar weer een nieuw en verrassend programma te bieden. Want er zijn wel bijardiers in uh, Nederland en België. En in Polen dus ook. Maar zoveel zijn er dan ook weer niet. Nee, maar daar hebben wij het volgende op gevonden. Het is namelijk zo dat ik uh, eigenlijk al een paar jaar lang... me wezenloos heb gezocht naar allerlei repertoire... wat op de een of andere manier met klokken te maken heeft... En toen ben ik natuurlijk gestuurd op allerlei andere soorten muziek... die op de een of andere manier wel door klokken geïnspireerd zijn... maar die bijvoorbeeld uh, uh, op piano of... Uh, of zangliederen uh, of chansons die over klokken gaan. Of, uh, je hebt zoveel genres waarin klokken op de een of andere manier voorkomen. En uh, nu hebben we ook een soort traditie bij de Vlaardingse bijaardweken dat we iedere laatste avond na de bijaardbespeling dan nog een extra concert hebben. En dan, komt er dus een, uh, dan is er een programmering met muziek die bijjaard gerelateerd is. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn uh, alle pianostukken die... Door componisten zijn geschreven die op de een of andere manier... klokken te maken hebben. Of liedrepertoire wat te maken heeft met, uh, met klokken. Tijdens en het dat... volgende uur laat je heel veel muziek horen... die uh, of op klokken gespeeld wordt of met klokken te maken hebben... of waarin over klokken gezongen wordt. Maar klokken sluiten dit keer ook de Bijraad week af. Op 30 juli is dat. En uh, er komt echt een heel uniek ensemble naar Nederland. Hè? Een ensemble uit Estland... Een handklok ensemble, het Arsus Handbell ensemble. Wat moet ik me daarbij voorstellen bij een handklok ensemble? Ja, uh, handbelmuziek is, uh, is een genre dat in Nederland niet zo bekend is. Het heeft een, uh, je moet je voorstellen dat, dat er een aantal mensen achter tafels staan. En op die tafels liggen tientallen, soms wel honderden bellen. En hoeveel mensen staan er achter die honderden bellen? Dat varieert, maar in dit geval met het arzus zijn zijn er acht. Mm -hmm. Dat zijn acht professionele spelers trouwens. En die, uh, ja, die hebben een hele ingenieus uh, samenspel... Spelen die de meest ingewikkelde stukken. Maar hoe werkt dat dan? Ik, ik zie een tafel vol met uh, klokken. Met bellen dus. In dit geval. Ja. En acht mensen pakken die bellen met tijd en belt. wijlen op. En maken met elkaar één melodie. Je moet een beetje denken aan acht Tobie acht naast elkaar. <laughs> Zonder dus Rix. Ja. ja. Maar dat is inderdaad een waanzinnig... Dus bellen worden heel snel gepakt en neergelegd... en daar mag geen enkele vergissing in zitten. Nee. Wees hebben dus maar een deel van een melodie natuurlijk. Maar waar komt die vorm van muziek oorspronkelijk vandaan? Die vorm van muziek maken? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet dat het in de Baltische Staten uh, druk beoefend wordt... en ook in Amerika ook weer. Daar uh -huh. heb je ook een fantastisch... Het Kronos-ensemble, het is eigenlijk vergelijkbaar met Arsis. Dat zijn de top-ensembles op de wereld. Nou, was jij zenuwachtig als je op moest. Maar ik kan me voorstellen dat die spelers van zo'n hand handklok-ensemble... helemaal zenuwachtig zijn. Want er hoeft er maar eentje even zich niet te concentreren. En weg is je melodie. Ja, dat lijkt mij ook inderdaad. Je kan, je kan weinig herstellen natuurlijk. Hè? Als solist kan je nog iets herstellen misschien. Ja, maar, uh, of wegspelen, maar dat ja. kan in dit geval niet. Nee, nee dat, is, dat is heel moeilijk. Ze zijn voor het eerst in Nederland. Ja. Ze zijn uh, zeer uh, bekend in, uh, in wat ja zei, de Baltische Staten, in Amerika. Ze streden door heel Europa op. Jij haalt ze nu voor het eerst naar Nederland. Een vooraanstaand gezelschap dus op uh, hun terrein. Ze hebben al verschillende cd's op hun naam uh, gezet. En jij hebt er eentje van meegenomen, een cd waarop ze authentieke Estse volksliedjes bewerken. Zullen we daarna gaan luisteren? Ja, graag. Het uh, album heet Awake My Heart. En ik heb gekozen voor uh, uh, het openingstuk van dat album. Dat heet ook Awake My Heart. Of in het Ests, Moesuda oh. Erke Ules. Dit is het Arsus Handbell Ensemble. Rechts is Ensemble uit Estland. Een ensemble ja klokkenspelers eigenlijk. Uh, ze, ze bespelen handklokken. En ze doen dat ook op 30 juli tijdens de afsluiting van de Vlaardingse bijhaardweken. Uh, niet op de markt overigens, hè hey, Ben van der Linden? Nee, dat klopt. Het concert vindt plaats in de Lukaskerk. En uh, de Lukaskerk is... Uh is de nieuwe naam eigenlijk voor de vroegere Johannes de Doperkerk. Maar jij begonnen bent op het orgel. Dat klopt, inderdaad. Nou, dan is die cirkel mooi rond. <laughs> ja, hè? Ja, zeker. Ben, uh, is dit nou een vorm van authentieke muziek... Uh, waar je het net over had, die je, die je waardeert... Is dat wat je zo fascinerend vindt ook aan zo'n handklokensemble? Even los van dat het natuurlijk een link heeft met de bijheid... maar je vertelde eerder in, uh, in deze uitzending van... ja, ik, ik ben met name gefascineerd door muziek die echt, die authentiek is. Ja, dat vind ik dit zeker, hè. En ook omdat het zo'n uh, zo onbekend genre is... dan krijg ik al een soort extra drive om te zorgen dat, uh, dat heel Nederland dit gaat horen. Dat ik denk van ja, het is toch zonde dat men dit niet kent. Ik vind het schitterende muziek. In het volgende uur laten we nog een uh, uh, nummer horen van dit ensemble. Dan spelen ze Edward Krieg. Ook heel benieuwd naar. Volgende week uh, komt Koen Kozaert naar de uh, bijraadweken, Dat is de hier van Kortrijk en van Hakelbeek. Hij is bovendien ook directeur van de Koninklijke Bijraadschool in Mechelen. Amersfoort heeft de Nederlandse bijraadschool. Mechelen heeft uh, de, de, de Belgische bijraadschool. Uh, van wie gaat hij werk spelen, weet je dat al? Hij gaat vorstelijke muziek spelen. Ach dat wil ja, zeggen. natuurlijk, van de ja. Nieuwe Koning. Ja, nou zijn insteek is dat hij speelt muziek die gerelateerd is aan Versailles en aan Venetië. Dus daar kan je alle kanten mee op natuurlijk. Maar het wordt, een heel, uh, het wordt een heel mooi programma weer. Gaat hij ook nog wat spelen inderdaad voor de Nieuwe Koning? Als hij toch vorstelijke muziek gaat spelen. Ik kan me voorstellen dat hij dan voor die Nieuwe Belgische Koning ook wat uh, uh, van de toren laat klinken. Ik denk dat op het moment dat hij zijn programma samenstelde... Uh, dat op dat moment nog de troonswisseling niet, uh, niet bekend was. Dus daar is geen rekening mee gehouden. Maar voor mij mag hij nog. Hè. Dus, uh... Als toegift, hè? Ja, absoluut. Ja, als toegift. En dan uh, speelt over twee weken jullie eigen stadsbijardier, uh, Bas de Vrome. Ja. Die uh, moet nu steeds zijn toren afslaan. Maar dan is het uh, zijn beurt. Dan mag hij uh, op, op de bijraad spelen van de Grote Kerk. En nog even terug naar die opleidingen. Je hebt dus een opleiding in Mechelen, Je hebt een opleiding in... Amersfoort. Hoeveel bijardiers leveren die opleidingen per jaar af samen, weet je dat? Ik zou het niet weten. Ik heb het idee uh, ik gok zelf op drie, vier maar het is volledig uit de lucht gegrepen, dus misschien dat er straks iemand gaat bellen en die zegt dat klopt helemaal niet, maar dat, dat zijn is geen ik, grote aantallen. Dat denk ik niet. Nee, nee, maar Nee, Vinden die mensen employ, denk je? Nou, dat is waarschijnlijk wel lastig. En wat ik altijd heel charmant vind, dat is dat ze niet over een job spreken... maar ze spreken over een toren. Ze zeggen, ik heb zoveel torens. <laughs> ik heb zoveel ik, torens, ja, ja. Heb jij een toren? Nee, ik heb geen toren. Dat vind ik zo'n mooi taalgebruik. Want een aantal van die bija speelt in verschillende torens. Dus bijvoorbeeld zo'n uh, Magosja Fiebig, die gisteren bij jullie optrad... Ja. Uh, die uh, speelt in de Domtoren, maar die speelt ook in de Toren van Nijmegen ja. uh, bijvoorbeeld. Ja. En heel vaak is dat een gevolg van een proefspel dat ze dus anoniem hebben afgelegd. En als ze dan blijken de beste te zijn, ja, dan krijgen ze die job. Is nou de status van uh, die bijaard daar in Vlaardingen ook verhoogd... door het feit dat uh, iedere zomer maar weer uh, de beste hier daar komen spelen? Ja, zonder twijfel. Ja, zonder twijfel. <coughs> Ja, het was voorheen zo natuurlijk dat het was inderdaad... tot dat moment was het gewoon een, een instrument van verstrooiing... tijdens de marktdagen. Ja. Maar nu is het echt gewoon een volwaardig instrument geworden. En waar ik heel trots op ben... is dat het onderwerp van gesprek is geworden bij mensen. Mensen praten gewoon over de bijaard... Alsof, het, uh, ja, alsof ze over de hele dagelijkse dingen praten. Dus het is, het, is niet, het is niet iets exotisch meer. Het is gewoon, het, het hoort erbij. Het is echt een begrip geworden in Vlaardingen. Het is een begrip geworden. En ik heb ook met opzet het oude Nederlandse woord bijaard. En niet carillon, maar bijaard. En je, je voelt alle woordgrappen natuurlijk al aankomen met bejaardenweken en zo Enzovoort. Nou, die periode die beginnen we een beetje achter ons te laten. Maar uh, ik heb dat gewoon consequent volgehouden. Omdat ik denk, het is gewoon een mooi woord. Het is een Nederlands woord. Het is bijaard. Het is ook een. En dat is belangrijk als het om muziek Absolute, gaat. Ja. De Vrijdagse Bijuitweken. We praten daar straks in het volgende uur van Casa Luna over verder. Jij blijft ook bij ons, Ben. Je laat ons nog veel meer muziek horen. Uh, door en over klokken en bellen. En mensen kunnen u... Uh, kunnen jou uh, ook vragen stellen. Dus u kunt bellen, dat wou ik zeggen, als u dat wil doen. Als u een vraag heeft aan Ben van der Linde over de bijhaard... of over die bijhaardweken in Vlaardingen, bel ons dan op 0800-1121. U kunt ook uh, vertellen, als u uh, zelf wel eens bij zo'n bijhaardconcert geweest bent in Vlaardingen... hoe u dat gevonden heeft. Of misschien gaat u wel naar concerten op andere eeuwenoude traditionele instrumenten. En ook dan zijn we heel benieuwd naar uw ervaringen. En als u nou thuis een heel bijzonder instrument heeft staan... over u wil vertellen... of als u ons wil laten delen in een heel bijzondere muzikale traditie... zoals bijvoorbeeld het bespelen van handklokken... bel ons, 0800-1121. Mailen kan naar Casaluna, en twitteren dat kan met hashtag Casaluna. Het gaat ons straks na één uur, maar nu eerst hier op Radio 1 de NTR... met de nieuwe aflevering van Mevrouw Nederland. En dat is een tiendelig relatiedrama in digitale veranderende tijden... Geschreven door Bert Komerij. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie hier naast me woont. En CRV. De NTR presenteert Mevrouw Nederland. Een tiendelig relatiedrama in digitale, veranderende tijden. Vandaag aflevering 3. Een vrouw krijgt een mobiele telefoon van haar zoon die in het buitenland woont. En heeft via het spelletje WordViewed contact gekregen met een onbekende man uit Londen. Haar overbuurvrouw denkt er het hare van. Mevrouw Nederland zit in de stoel bij het raam en kijkt naar buiten. Aan de overkant ziet ze Tineke. Ze staat voorovergebogen in haar eigen voortuintje. Ze knipt de heg. Zo nu en dan strekt ze haar rug en kijkt in de richting van het huis van mevrouw Nederland. Ze zien elkaar, maar zwaaien niet. Mevrouw Nederland heeft een bericht ontvangen van Boy. Niet zomaar een bericht... Het lijkt meer op een brief. En dat allemaal op dat kleine scherm. Beste mevrouw Nederland. Of mag ik zeggen Hilde. Gisteren tijdens ons gesprek verbrak u plotseling de verbinding. Waarschijnlijk drukte u op een verkeerd knopje. Dat gebeurt mij ook heel vaak. Of had het met mij te maken? Ik zal iets meer over mezelf vertellen, zodat u weet met wie u speelt. Ik ben 65 jaar, ik zit in de handel, nog een paar maanden dan ga ik met pensioen. Mijn vrouw is vijf jaar geleden overleden. Ik heb geen kinderen. Ik woon al twintig jaar in een buitenwijk van Londen. Dat is nooit mijn bedoeling geweest, zo is het gelopen. Dat idee heb ik al mijn hele leven. Dingen lopen zoals ze gaan. Mijn leven hangt van toeval aan elkaar. Hoe kort onze gesprekken tot nu toe ook zijn... met alle misverstanden van Dien... Ik vind het prettig om Nederlands te praten, zo nu en dan. Schrijven doe ik nauwelijks, maar een spelletje Scrabble beurt mij enorm op. Begrijp me niet verkeerd. U bent aan zet. Tot later. Groet, boy. Ook wel, Leopold. Ze kent het bericht bijna uit haar hoofd. 65 jaar, handel, toeval, Leopold. Ja? Man, met mij. Victor, wat een verrassing. Ik werd gebeld door Tineke. Oh. Wat is er aan de hand? Waar was je nou? Ik maakte me zorgen. Je moet geen ruzie maken. Ik heb dagen op een bericht zitten wachten. Je kent me. Ze bedoelt het goed. Dat weet ik. En ik heb het erg druk. Gaat het goed? Hoe is het daar? Jongen? Ze ziet hoe Tineke het tuinafval in een emmer doet. Ze kijkt boos. De takken willen er niet in. Ben je daar nog? Nu de fles bijna op is, kan die net zo goed helemaal leeg. Dat denkt mevrouw Nederland terwijl ze het laatste glaasje sherry inschenkt en plaatsneemt bij het raam. Maar eerst verwisselt ze de stoel met de grote ficus... zodat ze het huis van Tineke niet meer hoeft te zien. Het is middag. De zon schijnt. Die plant staat er eigenlijk ook heel goed. Op schoot ligt een bloknoot en een pen en haar mobiel. Ze wil een bericht terugschrijven aan Boy... maar eerst gaat ze alles eens rustig op papier zetten. Zo voorkomt ze eventuele fouten. Beste... Leopold. Of moet ik boy zeggen? Ze streept beste weer door. Nee. Beste is misschien te vriendelijk, al gebruikte hij het ook. Beste, dus het zou kunnen. Maar waarom zou ze boy schrijven nu ze weet dat hij Leopold heet? Ze streept boy door en verandert beste in dag maar streep ook dat weer door zodat alleen zijn naam overblijft. Leo Bolt. Dank voor uw Dank voor uw bericht dat u mijn naam en die van mijn overbuurvrouw en mijn zoon weet, geeft ons contact iets vertrouwds, terwijl ik u helemaal niet ken. Het spijt me te lezen over uw vrouw en dat zij stierf. Mijn man leeft. Mijn man leeft ook niet meer. Niet. Ik hield veel van hem en nu ben ik alleen. Hij heet, uh, Hans. Ze leest wat ze geschreven heeft. Dan tuurt ze naar het speelscherm van haar mobiele telefoon. Een A onder de J van zoentje zou naast ja gelijk het woord al opleveren... vanwege de eerste L van bellen. Zeven punten. Verder alleen maar onmogelijke medeklinkers waar ze niets mee kan. Een N, een G. Tango. Dankzij de T van Zoentje. Tango. Aan de overkant ziet ze nog net hoe Tineke de straat uit fietst. Mevrouw Nederland zakt onderuit in haar stoel. Ze scheurt het beschreven vel uit het bloknoot... maakt er een prop van en zet de letters stuk voor stuk op hun plek. Tien punten. Een half uur later heeft Boy een nieuw woord gelegd. Inferno. Horizontaal. Dankzij tango. Zelfde o. Dubbele woordwaarde op de e. Totaalstand 78 punten voor haar, 72 voor hem. Mevrouw Nederland staat in de badkamer en kijkt in de spiegel. Ik ben het wel, denkt ze, en toch ook niet. Ze strijkt met haar hand over haar gezicht en telt de vlekjes. Dan stopt ze en trekt haar bovenlip op. De telefoon zou ieder moment kunnen gaan, denkt ze... en ik zou opnemen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Alles kan gebeuren. Overal. Altijd. Hallo? Hallo, met mij. Tineke. U raadt nooit waar ik nu ben. Ik zou het niet weten. Kijk eens naar buiten. Wat moet ik dan zien? Ik ben niet thuis. Ah, ah. Raad dan. Tineke, alsjeblieft. Ik ben bij de winkels. Ik heb niets nodig. Ik heb iets nieuws. Oh. Ik heb een nieuwe telefoon gekocht. Maar je had toch al een telefoon? Dat was een prepaid. Ik heb nu precies dezelfde als u. Leuk, hè? <laughs> Dit is mijn eerste gesprek. Ik dacht ik best even. Nou, hij doet het goed. En nu dacht ik, als u nou bij mij komt eten vanavond... en u neemt uw mobiel ook mee... dan kunnen we, nou ja, uh, uh, vergelijken en zo. keer. Ik heb kaas van u. Als het hetzelfde toestel is, dan valt het toch niets te vergelijken? Het is ook om het een beetje goed te maken. Hmm. Ik wil de strijdbijl begraven. En nou ja, u moet toch eten. Uur of zes? Een kwartier later ziet ze hoe Tineke thuiskomt met een tas vol boodschappen. Ze zet haar fiets op slot tegen de heg en gaat naar binnen. Mevrouw Nederland loopt terug naar de badkamer, kijkt in de spiegel en haalt een kam door het haar. Ja, ja. Kaasvondu, er kan veel meer mee dan u denkt. Het is een mini-computer. De man in de winkel oh. zei het ook: de hele wereld ligt aan je voeten. Mobiel internet. Ja, ja. Bellen kan natuurlijk ook, maar dat wordt gewoon minder. Dat kan wel, maar bellen wordt gewoon steeds minder. Wat doe je nou? Ik maak een foto. Oh, hou oh, op. Oh, oh. <lacht> Zo. Hier zijn de ringtoons. Deze hebt u. Ja, ja. toch? Mm -hmm. En je hebt ook deze. Mm. En deze. <lacht> maar deze let op. Die vind ik het leuk. <lacht> ik heb buurrader. Heb ik ook. Er komt een hittegolf. Oh ja? Volgde de weersberichten niet? Heeft Victor erop gezet? Handig hoor. En wat is dat? Wat? Dat, die W? Dat ken ik niet. Oh, niets, weet niet. La Nee. Tineke? Nou, sorry. Oh, kijk, wat? U heeft een voicemailbericht. Hier, vaste bericht van Victor. Ja, en vergeten helemaal te eten? Ja. Oh, gezellig. Stukje brood? Mm. Zeg, nou weet jij wat inferno betekent? Volgens mij is dat iets ergens met vuur. De hel? Hoezo? <laughs> is het ook niet iets met muziek? Ik kan het er even opzoeken, kunt u ook. Ik tik het zo in bij Google. Nee, ik hoef in Google. Ik dacht het. Is dat die van u of die van mij? Ik weet het niet. U bent het, zal Victor zijn. Oh, wat leuk. We zijn nu aan het eten. Neem nou toch op. Blijf af. Nou, ja, zeg. Het is mijn... Hallo? Dag, met mij. Victor! Wat toevallig. Zie je wel. Uh, ik ben het Leopold. Ik hoor het. Nou, wat leuk je even te horen. Stoor ik? Nee, nee hoor, goed. Ik ben op bezoek bij Tieneke... We zijn aan het eten. Goed, yes. U kunt niet vrijuit praten. Gewoon kaasvondu. Hoe gaat het met je? Zal ik u later terugbellen? Prima, alles is prima. Tinneke heeft een nieuwe telefoon. Ik ben later wel terug, goed? Dat zal ik doen. Nou, dan eten we nu weer verder. Dag! Ik zei het toch? En? Wat? Hoe ging het met hem? Goed. Hij heeft het druk? Hij belde zo maar even. Doet hij wel vaker de laatste tijd. Je kreeg de groeten. U heeft maar geboft met zo'n zoon. Mm -hmm. U heeft geluisterd naar de derde aflevering... van de tiendelige hoorspelserie Mevrouw Nederland... van Bert Kommerij. Met Rick Nicolet als Mevrouw Nederland... en Isabella Chapelle als Tieneke. Victor, Koen van Vlijmen. Boy... Hubert Vermin, tekst regie en verteller Bert Kommerij, muziek Barbara Okma, cello Tjakina Oosting, opname en vormgeving Joosten en Kuitenbrouwer. Wilt u Mevrouw Nederland terugluisteren of downloaden, dan kan dat. Ga naar de website www.bertkommerij.ntr.nl of bezoek de Facebookpagina Mevrouw Nederland. Mevrouw Nederland is een NTR-radioproductie. Morgen in Mevrouw Nederland. U heeft één voicemailbericht. Uh, dag, ik heb u een berichtje geschreven via WordView, Maar dat had ik misschien niet moeten doen. U reageert er niet op. Maar u hebt wel weer een nieuw woord gelegd. Dus ik dacht dat u misschien toch prijs stelde op contact. Nou ja... Uh, nou spreek u uw voicemail maar in. Kunt u ook weer wissen? Ja, je kunt alles wissen tegenwoordig. Ik uh, probeer het misschien later nog een keer. Of anders kunt u mij ook bellen op dit nummer. Ik uh, probeer het later nog eens. Dit was Leopold. Oh, uh, u bent weer aan zet. Druk op hekje om direct terug te bellen.